koning die een uitnodiging deed om de genodigden naar zijn feest te halen. U kent hem allemaal. Ja. Maar van al die genodigden kwam er niet één. Hij was er boos over. En dan zegt hij tegen zijn knechten, ga eruit, zegt hij, en gaat iedereen binnen sleuren die je kan vinden. Haal ze maar van de straat af. En zo werd het feest compleet. En er was er toch nog eentje, weet u dat nog? Wat was het ook weer van een mannetje die ertussen zat? Inderdaad, iedereen kreeg aan de deur een bruiloftskleed. En hij zegt, nee, dat hoeft niet joh. En die gaat ook zitten. Nou, als nou die persoon geen bruiloftskleed wil op de uitnodiging van vader. Nou, wat houdt er dan nog op? Hij wordt in de duisternis geworpen. Het is wel triest. Je zou willen dat iedereen zou snappen dat de feesttijden van Abbe Yahweh zijn heilige feesten zijn. Het is geen Shabbat. Maar we rusten wel op die dag. Alleen de zevende dag, dat zijn de shabbatten. Rust betekent Shabbat. Maar voor het rusten op de feestdagen wordt niet het woord Shabbat gebruikt. Dus het zijn feestdagen, maar het is niet hetzelfde als de shabbatten. Alleen het, het uh, verschoten verzoendag wordt apart gezegd dat niet alleen rusten, maar ook vasten. Nou, al die feesten van de Heer zijn uitnodigingen voor de genodigden. Maar vele genodigden komen niet. Zelfs wij die in de christenheid zijn grootgebracht, hebben die feesten van Yahweh eigenlijk overboord gegooid. Hoewel we dat niet willens en wetens deden, want zo werden we onderwezen. Nou, vandaag weten we een beetje beter en het is toch een vreugde als je met eh, 30 mensen, 35 mensen bij elkaar kan zitten, 40 mensen. Dat je zegt, hé, hey, we komen toch van heinde naar ver, want sommigen rijden toch maar even 100 kilometer naar Alblasserdam. Om met elkaar feesten vieren voor het aangezicht van Abba Yahweh. Want hij kijkt in de vergadering, dat weet u nou, hè? Hij kijkt of we er allemaal zijn en of er ook eentje is ja, die niet bekleed is met... Welk kleed dragen we ook weer? Juist, wij zijn omhangen met het kleed der gerechtigheid. Dus we weten dat we door dat kleed der gerechtigheid, dus is een wit kleed... vrijmoedigheid hebben voor het aangezicht van Yahweh. Daarom vieren we feest vandaag. We hebben een paar dingen achter elkaar gezet die we op de achtste dag natuurlijk altijd moeten lezen. Hij begint zijn feesten bekend te maken aan zijn volk in Leviticus. Hij wil dat volk iets laten leren waar ze jaar op jaar op jaar op jaar door blijven gaan. Het zijn altoosdurende inzettingen. En er zijn mensen die kunnen zo theologiseren dat ze altoosdurend nog weten te beperken. Ja, er komt een dag dat het over is. Nee, het is een altoosdurend feest. Ze hebben het voor de komst van Messias onderwezen en daarin gewandeld. De trouwe Joodse volk heeft gehandeld in al de feesten van de Heer. En zij die Messias hebben aanvaard en dus achter Messias staan, gaan door met het vieren van de feesten en kijken terug op wat Messias tot stand mocht brengen. En de kern van het evangelie van Yeshua de Messias is de opstanding uit de dood. Dus degenen die voor Messias leefden, hebben net zo uitgezien naar de Messias, waarvan ze nog niet snapten dat hij moest sterven en opstaan, want dat was verborgen. Een verborgenheid, een mysterie. Maar toen ze het eenmaal ervaren hadden en gezien hadden, hebben ze dus niet de Torah overboord gegooid en de zondag ingevierd en kerstfeest, Nee, ze hebben terugzien. op die Messias die gestorven is, is opgestaan en zijn plaats innam in het Allerheiligste. Dat is de ware tabernakel. Die niet door mensenhanden gebouwd is. Wat we hier op aarde zien, dat is stof. Stoffelijk. Beelden van de werkelijkheid die wij nog niet kunnen zien. Maar waar Yeshua wel als hoge priester dient. Waar begint het dan? Leviticus 23 vers 33 zegt, Ja, mee sprak tot Mozes. Dit is Bikkelhart. Yahweh spreekt. Tot wie? Tot Mozes. Mozes spreekt tot het volk. En Mozes schrijft het op papier. En vandaag de dag kunnen we nog steeds Mozes lezen. En dan weten we wat Yahweh gesproken heeft. Hebben we het allemaal gezien? Ja, we hebben de woorden gezien. We hebben het geloofd. En we hebben ook in de Messias geloofd die aan dat volk is toegezegd. Dat zaad. Yahweh sprak tot Mozes. Dit is een keihard woord. Als we dit gaan omdraaien met andere woorden of andere dingen inzetten, dan verdraaien we de schriften. Yahweh sprak tot Mozes, tot hij tegen de Israëlieten moest spreken. En Yahweh zegt op de vijftiende dag van de zevende maand, begint voor u het Loofhuttefeest voor Yahweh, zeven dagen lang. Het Loofhuttefeest is vorige week donderdag begonnen, de eerste dag, en zeven dagen lang hebben we feest. Vandaag is het de achtste dag. Dus gisteren is eigenlijk het loofhuttefeest afgelopen. Hadden we natuurlijk al de Loofhut kunnen afbreken. Maar ja, dan komt de achtste dag en die zegt dat is een rustdag. Oké, okay, rustdag. Gaan we maar niet afbreken. Dus hij wordt pas vanavond afgebroken. Ook diegenen die in onze tijd staan, we vinden het moeilijk om dadelijk dan af te breken. Daarom staat hij er vandaag nog. Het loofhuttefeest is voor Yahweh en dit is zeven dagen lang. De instructie was voor het Loofhuttefeest... ...de eerste dag zal je een heilige samenkomst. Ik hoef het eigenlijk niet meer uit te leggen. Wij weten, broeder en zuster, wat een heilige samenkomst is. Het is een samenkomst, die is heilig dus. Hij is apart gezet door Yahweh. Als vader Yahweh iets apart zet, is het apart. En als je zegt, ik geloof in Yahweh, de enige waarachtige God... ...en die bereidt een feest voor... Dan zou je op de dag dat hij het voorbereid heeft... in zijn huis zijn. Het wonderlijke is, we zijn met elkaar het huis Gods, gebouwd in de Geest. Dus waar Gods kinderen samen zijn, bouwen we aan het huis van God. En we komen op de eerste dag, vorige week donderdag, bij elkaar voor een heilige samenkomst. En hij zegt: Je gaat geen slaafse arbeid verrichten. Je zult geen slaafse arbeid verrichten. Dus je zal vrijvragen aan je baas, want je ik zegt: ik, Die dag ben ik geen slaaf van je. Je hoeft me ook niet uit te betalen, en die dag kom ik niet werken. Ook al piept hij, dan zeg je, nou in Nederland is het mogelijk... om vrije dagen te vragen op Gods feesten. En zeg je, kijk, dit is een feest van God. Ik wil graag vrij zijn. Op de eerste dag, heilige samenkomst, geen slaapse arbeid. Zeven dagen zult geen jawee een vuuroffer brengen. Hé, hey, vuuroffer. Weet u wat er met een vuuroffer gebeurt? Dat was ook wel netjes omschreven van een dier. Dat moest uit elkaar gehaald worden. Moest er moesten niertjes gepakt worden. Afijn, helemaal netjes omschreven. En dat werd dan op het altaar gebracht. Het moest verbrand worden. Een vuuroffer. Die rook die eraf kwam, dat was een aangename geur in de neus van onze hemelse vader. Het stond, geloof ik, een stuk of twintig keer in Leviticus nummer Dus in het Torah, vuuroffer. Wij zijn eigenlijk ook een vuuroffer, vind je ook niet? Wij moeten ons oude leven ook achter ons laten. Wij moeten hem zo willen dienen... ...tot we onszelf verbranden. Dat oude vlees. Zodat het een vreugde is... ...en een reuk in Gods neus... ...een aangename geur... ...vanwege het vuur... ...wat we voor zijn aangezicht brengen. Hè? Misschien een beetje overdrachtelijk. Het gaat nog veel verder, maar daar gaat de preek vandaag niet over. We gaan een vuur offer brengen... ...en op de achtste dag, dat is vandaag... ...22 3 ...weer een heilige samenkomst hebben. Dat is vandaag... De eerste dag was vorige week donderdag. Vandaag is het de achtste dag. Ja, we een vuur overbrengen. Het is een feest. Geen slaafse arbeid gaan we doen. Wij zullen geen slaafse arbeid verrichten. Daarom bent u vandaag hier. Prijs het Heer, onze vader ziet ons. Doch, zegt hij, op die vijftiende dag van de zevende maand... wanneer hij de opbrengst van uw land inzamelt... ...zult gij zeven dagen het feest van Yahweh vieren. Hier nog een keer, Leviticus 23, vers 39. Op de eerste dag rust en op de achtste dag rust. Een herhaling in hetzelfde hoofdstuk. En zegt hij, de opbrengst van je land inzamelen. Onthoud het goed. Je kan wel zeggen, wij hebben geen land... ...maar toch heb je opbrengst van het land. Want je werkt op het land. Ook al doe je dan niet grasmaaien en plantjes planten... ...maar het arbeid die je voor je baas verricht... Verricht je ook. Ook die opbrengst komt uit de aarde voor. Alle opbrengst komt uit de aarde voor... waarin we toch een deel van de opbrengst voor Gods aangezicht brengen. Gij zult het als een feest van Jahwe vieren. Je moet blij zijn. Zelfs al heb je reden tot verdriet... je zal het als een feestdag vieren. Ga dan na de feestdag verder met je verdriet... om daar weer een oplossing voor te zoeken. Maar kies ervoor om vandaag feest te vieren... Zeven dagen in het jaar, het is een altoosdurende inzichting voor uw geslachten. We zullen het aan onze kinderen en onze kindskinderen meedelen. We zullen het niet laten meegenieten. Zo maakt Mozes de feesttijder van Yahweh aan de Israëlieten bekend. Oh, dat zijn de Joden. Echt niet waar. Het zijn natuurlijk wel het Joodse volk, hoewel dat Joden maar één stam is, Juda. Het gaat om Israël. Wij zijn door het geloof in Yeshua ingeënt op dat volk. Zijn we de erfgenamen? We zijn de mede-erfgenamen. Als je dus mede-erfgenaam bent, word je dus ook erfgenaam. Dus dan heb je deel aan de verbonden en de belofte van Abba Yahweh aan zijn volk Israël. Wat over Abraham, Isaac, Jacob naar dat volk gegaan is. Jacob wordt Israël en zijn nageslacht. Als we daarop ingeënt zijn, hebben we dezelfde plichten en rechten. Dus als je graag bij Israël behoort, realiseer je dan goed dat je dezelfde rechten en dezelfde plichten hebt. Daarom hebben we vandaag de heilige plicht op ons genomen en het is een vreugde om hem in feestdag door te brengen. Want we doen het voor het aangezicht van Yahweh. Hij ziet ons met onze vreugde. Dat waren de eerste inzettingen over het Lofuttefeest. Je komt het in de Bijbel niet zo vaak meer tegen. Ja, in het Oude Testament natuurlijk wel. Maar in het Nieuwe Testament kom je het woord lofuttefeest nauwelijks tegen. Behalve in Johannes 7, daar staat ineens geschreven, nu was het feest der Joden noemen ze het daar. Maar je gaat pas snappen als dus je snapt wat de feesten van de Heer zijn. In het traditioneel christendom komt dat totaal niet naar boven toe. Dus we zijn met elkaar onderweg uit, die, uit de mist van het traditionele christendom. Daarom gaan we ons ook wel Messiaans noemen, hoewel het in het Grieks en het Hebreeuws hetzelfde woord is, Gezalfde. Johannes 7 vers 2, nu was het feest der joden loofhutten nabij. Eén van de weinige keren dat je het leest. Maar daarom laat ik het horen, omdat het vandaag de achtste dag is die aansluit op het loofhuttenfeest. Zijn broeders, wie? De broers van Yeshua, nadat hij geboren is uit Maria... ...en Maria uiteindelijk getrouwd is met Jozef, hebben ze daarna nog meer kinderen gekregen zonen. Dus er zijn broeders van Yeshua die zeggen dan tegen Yeshua, ga toch van hier en reis naar Judea opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij Yeshua doet. Het is een beetje een tricky uitdrukking van die jongens. Want zijn eigen broers hadden niet echt alles met hem op als het ging over die Messiaschap. Want ze komen van dezelfde moeder en dan die oudste zoon je zal het dadelijk wel zien aan de tekst. Die broers van hem, die zijn een beetje dubbel. Hij zegt, ga naar Judea toe, opdat ook jouw discipelen je werken aanschouwen. Ja, natuurlijk doet hij dat. Alleen die twaalf discipelen? Nee, er waren er wel meer. Er zijn er wel twaalf overgebleven waar hij mee verder gegaan is, die uiteindelijk de wereld ingegaan zijn om dat evangelie te verkondigen. Dat waren er twaalf. Maar er waren natuurlijk veel meer discipelen die hem volgden. Er zijn er ook een hoop discipelen die hem verlaten hebben. Maar ga dan naar Judea, omdat ook jouw discipelen je werken kunnen aanschouwen die gij doet. Want, zeggen ze broers, niemand doet iets in het verborgen. Zeggen ze nog tegen Jezua. En trachten gelijk zelf de aandacht te trekken. Zijn broers zeggen, niemand doet het, iets in het verborgen en dan gelijk de aandacht willen trekken. Logisch hè? Als hij de aandacht wil trekken, moet je iets doen, maar niet in het verborgen, maar in het openbaar. Dus ze zeggen tegen Jezus, ga dan naar Judea toe, want je kan niet zeggen, ik ga dit hier stiekem in Nazareth zitten doen. Nee, je moet het in Jeruzalem doen. Indien gij zulke dingen doet, het woordje doet heb ik maar onderstreept, want dat is een daadverrichter. Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld dat is belangrijk maar dat zeggen ze broers hij zegt je moet iets gaan doen omdat je bekend wordt aan de wereld maar zelf geloven ze broers niet in hem want zelfs zijn broeders geloven niet in Yeshua als Messias dus dan voel je de toonzetting als die jongens dan iets tegen Yeshua zeggen als broers tot daar iets dubbels in zit Johannes 7, vers 13. Toch sprak niemand vrij uit over Yeshua. Lastig is dat, hè? Niemand sprak vrijmoedig over Yeshua. Ook niet in Jeruzalem. Waarschijnlijk ook niet in Nazareth of in de plaats waar hij woonde. En waarom spraken ze niet vrij uit over Yeshua uit vrees voor de joden? Moet je bang zijn voor de joden om over Yeshua te praten? Echt niet hè? Je kan er hooguit uitgeschopt worden en dus zeggen: ik geloof niet in die Jezus van jou of in die Yeshua. Dat is verdrietig. We kunnen ook niet zomaar zeggen: oh dat moet je geloven. Ze geloven het niet. En ik kan het wel begrijpen, na 1800 jaar traditie van het christendom en het vermoorden van de Joden en de hele show en alles wat aan vast zit, dat er echt wel twijfels zijn over de Jezus van de christenen. Waarvan de christenen zeggen dat hij God is. Absurd. Dat gaat er bij een Jood helemaal niet in, want er is maar één God. Toch sprak niemand vrij uit over Yeshua uit vrees voor de joden. Dus in de tijd dat Yeshua rondwandelde en zijn wonderen en tekenen deed... ...waardoor hij aantoonde dat hij Messias is... ...hielden de mensen toch hun mond. Die enkeling die dan toch sprak... ...die kreeg direct de joden van het zand erin op hun dak... ...tot ze moesten zwijgen daarover. En als dan die blinde man kon vertellen dat hij genezen is... ...dan zeggen ze tegen zijn moeder, is dat jouw zoon? Was hij blind? En dan zegt die moeder nog, uit vrees voor de Joden, uh, vraagt hem zelf. Dus moest dan die man die ziende was geworden, zelf maar gaan vragen. Dan zegt hij, ben jij genezen door de Yeshua? Hij zegt, dat weet ik echt niet, maar ik was blind en nu zie ik. Dus zegt die man die blind geweest is, wil jij soms ook een discipel van hem worden? Nou, dat was fout het boel. Zo, maar dat is echt heftig. Hè, dat moet je eens tegen je oude dominee proberen van vroeger. Als je gaat mopperen over de sabbatviering die je doet. Toen ze zei hij oh, ook, komen we nou vragen stellen omdat je misschien ook uh, wil. Huh? Oké. Okay. Ja, <coughs> Gaat gebeuren hoor. Ja, kan, Inderdaad, we zullen met alle hulp van de Heer ook de dominees uh, laten zien hoe uh, Hebreeuws en Grieks in elkaar zitten. En tot er zeker wel staat wat er geschreven is. Toch toen het feest reeds op de helft was. We hebben het over het Lofuttefeest. Yeshua was voor het Lofuttefeest met zijn broers in gesprek. En toen moest ze dus nog naar Jeruzalem toe. Dus dan is je al halverwege het feest. Doch toen het feest reeds op de helft was... ging Yeshua op naar de tempel en leerde. Hij leerde niet, maar het is een werkwoord. Hij leerde degene die naar hem luisterde. De joden dan verbaasden zich en zeiden... hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Wat een hoogmoed van die mannen. Zij bedoelen... Waar heeft hij het geleerd? Bij welke schriftgeleerde? Je moest dus wel weten, ik ben van rabbi A, rabbi B, rabbi C. En dan zeg je, oh, ben je van die? Bepaalde kleur, de ene witte sokken, de andere zwarte sokken. Afijn. er is onderscheid tussen al die richtingen. Dat hebben wij natuurlijk ook. We hebben natuurlijk ook mensen die altijd in het zwart gekleed zijn. En andere mensen die weer vreugdevoller gekleed zijn. Afhankelijk van onze christelijke traditie. We, we lijken een beetje op dat volk, denk ik. Hoe is hij zo geleerd zonder onderricht? Ja, onderricht in hun denken. Van de schriftgeleerden. Nou zegt Yeshua in vers 16. Mijn leer, dus dat wat Yeshua leert, is niet van mij. Mooi. Maar van hem die mij gezonden heeft. Dus de leer van Yeshua, wiens leer is dat? Dat is de leer van zijn vader. En dat is dezelfde ja bij onze God, die aan Mozes heeft verteld wat hij schrijven moest. En als we doen wat Mozes zegt, wat bezit je dan? Dus God spreekt tegen Mozes, Mozes zegt het tegen het volk. En als wij nou gewoon doen wat Mozes zegt, wat hebben we dan? Gods geest. Juist, Gods geest. Want wat God tegen Mozes zegt, dat komt uit de geest van God. Alleen God zelf is Geest. Maar het denken van God wordt onder woorden gebracht en wordt gegeven aan Mozes. Is niet een wet, is een Torah. Hij onderwijst Mozes, Mozes onderwijst het volk en het volk heeft de woorden van Mozes gehoord. Dus weten wat uit de geest van God is. Dus degenen die dan de Sabbat vieren, die handelen, stelen niet, liegen niet. afijn die handelen gewoon in getrouwheid. Dat zijn mensen die hebben de geest van God ontvangen en dat bewijzen ze door wat ze doen. Durft die amen zeggen? Want we hebben natuurlijk hele verhalen gehoord in onze geschiedenis over mensen die vervuld werden met het Heilige Geest. Maar het vervuld worden met Heilige Geest op de Pinksterdag. is een extra openbaring. Voordat iemand ging beleiden dat Yeshua de Messias was. zo, die hebt de Geest ontvangen. Want die Geest was nog niet geopenbaard. Dat was een geheimenis vanaf het begin. hoe Messias zich zou openbaren in zijn dood en in zijn opstanding. Dus als je dat gaat aanvaarden, blijkt dus dat je nog meer uit de geest van God hebt ontvangen... ...omdat je weet te getuigen dat Yeshua Messias is. We komen dus ook terug. Mijn leer is niet van mij, zegt Yeshua, maar van Yahweh die mij gezonden heeft. Indien, voorwaarde, iemand diens wil doen wil. Ah, wiens wil. Yahweh's wil die die aan Mozes bekendgemaakt heeft... en die we in navolgen... dan hebben we ook de verbonden en de beloften... die uitzien op Messiach. En zij die uitgezien hebben op Messiach, die hebben hem herkend aan zijn wonderen... en aan zijn tekenen... zoals Messiach zich zou openbaren... en die hebben erkend, dan zijt gij de Zoon Gods. Dat was nieuw. Om dat te erkennen... had je geest nodig. Indien iemand diens wil doen wil... Lieve mensen, iemand die Gods wil doen wil, is een navolger van God, een navolger van Mozes. Ook een jood die in getrouwheid naar Teraar leeft, die wil diens wil doen. Moeten wij dan zeggen, hij doet de wil van God niet? Hij is nog niet tot het inzicht gekomen dat Yeshua de Messias is. En daar zijn we mede schuldig aan, want we hebben er genoeg vermoord tot niemand meer in het na te denken over wie Jezus is. Indien iemand dienst wil, doen wil, zal hij van deze leer, die Yeshua leert, weten of zij van God komt. Dan of ik uit mezelf spreek. Nee, als ze Yeshua horen spreken, dan zegt degene die Torah kent en de profeten, zo, dat is de boodschap van onze God. Hij is de Messias. We hebben al gezegd dat de leer van Yeshua is de leer van zijn vader Yahweh. En die heeft hem gezonden, indien iemand diens wil, dat is ja, wil, doen wil. Hij zal van deze leer die Yeshua verkondigt, weten dat hij van God komt. Ook al zijn er nog genoeg mensen die er helemaal geen geloof aan hechten. Wie uit zichzelf spreekt, zegt Yeshua, zoekt zijn eigen eer. Dat zijn er heel wat die uit zichzelf spreken of wat ze van Rome geleerd hebben. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, dat is Yahweh... die is waar en er is geen onrecht in hem. Wie is er door Yahweh gezonden? Yeshua. Hij heeft een in Maria door het spreken tegen Maria. Maria heeft ontvangen door het woord te aanvaarden... en ze is zwanger geworden door het spreken van Yahweh. Ze heeft haar kind gebaard, het kind is opgegroeid... en vanaf zijn dertigste jaar... Plus, minus, komt in zijn messiaschap terecht. Hij heeft zich laten dopen zoals wij moeten dopen. Hij heeft tegen Johannes de Doper gezegd: Mij betaamt het alle gerechtigheid te vervullen. Dus dat wat recht is, moet je doen. Je moet dat watergraf in sterven en opstaan in nieuw leven. Het is een symbool van wat er dadelijk gebeurt wanneer we gestorven zijn en de Heer ons uit het graf opwekt. Wie de eer zoekt van zijn zender, broeder en zuster. Daarom verkondigen we aan andere mensen wat God zegt. We zoeken de eer van Yahweh en we zoeken de eer van Yeshua. Die is waar en er is geen onrecht in hem. Heeft Mozes u niet de Torah gegeven? Er staat wel wet, maar het gaat om Torah. Niemand van u, zegt hij tegen die mensen rondomheen, doet de Torah. Waarom trachten jullie mij te doden? Een hele discussie. Lees die teksten dan maar eens goed rond... ...om dat hoofdstuk 7 in Johannes 6, 7, 8. Schitterend hoofdstuk om je te verdiepen... ...in welke situatie Jezus deze dingen verkondigt. Yeshua die roept in vers 28... ...terwijl hij in de tempel leerde... ...daar komt hij weer hè, in dat loofvuttefeest... ...en sprak... ...mij kent gij? Ja natuurlijk, ze kenden hem ook. Ze weten dat hij van Jozef, een zoon van Jozef is en Maria... En naar men aannam, is Jozef zijn vader, staat er mooi bij in Lucas, hè? Naar men aannam was Jozef zijn vader, maar degene die het weten, die weten dat hij op een andere wijze verwekt is, en hij is door Jozef geadopteerd en in de lijn geboren als zoon van Jozef en Maria. En uiteindelijk is David zoon. Mij kent Gij en Gij weet van waar ik ben. Zij weten dat hij van Jozef en Maria is. En zegt, hij kent mij. En van waar ik ben. Ik ben niet van mezelf gekomen. Maar er is een waarachtige. Waar kent u dat woord van, waarachtige? Noem eens een tekst. Johannes 17, hoge priestelijk gebed. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze... Ja, kennen. U kennen, niet mij, ja. u kennen de enige waarachtige God. Ja. En Yeshua de Messias. Mij kent gij, gij weet waarvan ik ben. Ik ben niet van mezelf gekomen. Maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft, die gij niet kent. Zo. Hij spreekt tegen een volk, Israël, en hij zegt glashart die jullie niet kennen. Er was natuurlijk ook wel een enorme situatie van afval. God heeft niet voor niets toegelaten dat Romeinen dat, volk in bezit, dat land in bezit namen en, en velen vermoord hebben. Dat kwam niet omdat het volk zo in gehoorzaamheid wandelde, maar ze waren toch het kennen van Yahweh verloren. Er waren enkele rechtvaardigen, hè, er was een Anna in de tempel, er was een Simeon in de tempel, die worden nog rechtvaardiger genoemd. Er zullen er ongetwijfeld veel meer geweest zijn. Maar die wandelden in geloof en naar Torah. Hij praat over de berachtige. Mij, Yeshua, gezonden heeft, dat is Yahweh die gij niet kent. Dat is heel heftig als dat er staat. Yeshua die zegt, ik ken hem, want ik kom van hem en hij heeft mij gezonden. Zij trachten hem te grijpen. Niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Ze konden dit niet aanhoren van Yeshua, tot hij gewoon zegt, hij heeft mij gezonden. Wij zitten met eenzelfde soort vragen, dat ze oh, hoe is Yeshua dan gezonden, want hij werd toch verwekt in Maria? Er zijn de mensen die zijn geneigd om incarnatie te prediken. Ja, hij bestond al voor alle tijden. Ze zeggen zelfs dat hij hemel en aarde geschapen heeft. Dat het staat er niet. Het is omwille van hem geschapen. Alsof hij uit de hemel gekomen is en geïncarneerd is in de Maria. Als zo'n klein uh, levensbeginsteltje. Maar hij is niet geïncarneerd. Hij is verwekt. En dat woord verwekt moet hij onthouden. Want verwekken is tot stand brengen. In de tijd wordt er iets verwekt en dat gaat zijn doel komen. God heeft er al van gesproken over dat zaad wat verwekt zou worden. Hebben ze allemaal naar uitgekeken vanaf Adam en Eva. En wij eren dat zaad wat in Maria gezet is door het spreken van Yahweh. Ook al zegt het Nieuwe Testament in de begin was het woord. Het woord logos is de expressie van spreken. De Naardense Bijbel zegt het mooier. In het begin was het spreken, dat spreken was nabij God. En dat spreken was God. Maar er staat niet dat Yeshua God is. Net zoals mijn spreken nabij Wim Verdouw is, want die maakt kennis met mij. Wat ik in mijn geest heb zitten, dat spreken is mij zo nabij. Ik ben Willem. Wat er in mijn geest is, kan ik u duidelijk maken. En op dezelfde wijze is ook Yeshua verwekt geworden. Johannes 7, vers 31. Uit de scharen kwamen velen tot geloof in Hem. Plotseling begrepen ze het. Ze zeiden, zou de Messias, wanneer Hij komt, een overweging in hun gedachten, Hij staat voor hun neus. Maar dan zeggen ze, zou de Messias, als Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Nee. De tekenen en de wonderen die Messias Yeshua gedaan heeft door de kracht van zijn vader, ja, waren duidelijk Messias tekenen. Nou die die staan er vlakbij en die horen de scharen over Yeshua mompelen. En de overpriesters en de Farizeeën stonden dienaars om hem te grijpen. Dus toen ze het volk hoorden zeggen... Yo, hij moet wel de Messias zijn want stel nou voor dat er nog een Messias moet komen zou die dan meer wonderen en teken doen dan hij dat werd voor die farisees in de schrift geleerden. dat was het eh. jongens gaat die gozer pakken die gaan, die, we killen hem want dadelijk gaat het hele volk ten gronde hè, als ze hier aan gaan geloven nou Yeshua dan nog zeide nog een korte tijd ben ik bij u, en dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft hé hey, mooi hè? Yeshua die zei nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen. Hoe vindt hij dat woordje heen? Schitterend woord. Daar staat niet ga ik terug. Als hij daar al was geweest. Dan zou hij terug gegaan zijn. Nee. Yeshua is verwekt in de maagd Maria. Door het spreken van Yahweh. En als hij dadelijk op zijn weg gaat. Die voor hem is uitgezet. Dan gaat hij heen tot de vader en dan gaat hij de hemelse allerheiligste bewonen om daar zijn hoge priesterlijk werk te verrichten en daar komt hij dadelijk van terug er wordt daar niet over gezegd dat als hij dadelijk uit het heilige komt dan gaat hij heen naar de aarde nee, dan gaat hij terugkomen Denk erover na, het is belangrijk. Ik ga heen tot hen die mij gezonden heeft. Hij is gezonden door het spreken van Yahweh, verwekt in Maria. Hij is tot zijn doel gekomen, gestorven en opgestaan uit het graf. En dat is de basis van het evangelie van Yeshua de Messias. Het evangelie is niet Yeshua de Messias, maar het evangelie van Yeshua de Messias. Dat wat hij predikte, is het koninkrijk van God, Wat opgericht wordt na de dood. En de opstanding. Dus onze hoop ligt verder. Onze hoop ligt in de opstanding uit de dood. En niet anders. Want daar wordt het koninkrijk gods opgericht. Vind je dat niet wonderlijk? Schitterend is dat om over na te denken. Gij zult mij zoeken, zegt hij, maar je zal me niet vinden. Want waar ik ben, kunnen jullie niet komen. Nu spreekt hij dus over de plaats als hij dadelijk naar de hemel is opgevaren. Maar hier begrijpen de discipelen dat nog niet. Hier begrijpen ze het nog niet. Ik ga door naar vers 37. Anders zou de prediking te lang duren. Johannes 7 vers 37. Op de laatste, de grote dag van het feest. Hé, hey, we hadden het over het feest. De eerste dag is een rustdag. Dan krijgen we zeven dagen. En die wordt afgesloten met een achtste dag. En hier wordt nou die achtste dag nog een grootste dag van het feest genoemd. Eigenlijk zie je dat het denken toch bedoelt... dat de zeven dagen plus de achtste is eigenlijk iets wat bij elkaar hoort. Als je dus de zeven dagen van Lofuttefeest hebt uitgefeest... dan begint na het Lofuttefeest na overdrachtelijk gezien de duizend jaar, het millennium... daarna gaat dus de eeuwigheid beginnen. De achtste dag, waarin alles volmaakt en volkomen zal zijn. Op de laatste grote dag van het feest stond Yeshua en riep, zeggende, indien iemand... broeder en zuster, u en ik... of de Jood, dorst heeft... waar dorst naar heeft... naar dat verlossende woord... om te erkennen dat hij Messias is... en dat Yahweh onze enige... waarachtige God hem gezonden heeft... als Messias. Indien iemand dorst heeft... hij komt tot mij, Yeshua... en drinken. Want uit zijn woorden drinken we... levend water. Wie in mij... Yeshua gelooft, gelijk de... schrift zegt... Schrift is altijd nog de Torah en de psalmen. Want Yeshua die zegt, zegt de wet niet. En dan citeert hij uit psalmen. Wie in mij gelooft zoals de schrift zegt... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Die stromen van levend water dat is het getuigenis dat Yeshua de Messias is. Volledig in overeenstemming met de Torah en de psalmen. Wat is levend water? De Torah leren verstaan... De psalmen kennen en zien dat Yeshua en de Messias degene is waar alles op duidt. Dan is het water wat uit uw binnenste vloeit, is levend water. Heel wat anders als mensen die hebben gezegd, wil je de Heilige Geest ontvangen, een gebedje eroverheen, ta-ta-ta-ta-ta, en dan gaat iemand triente, koe je mekaar, kalatoi, en zegt, dat kan niemand moeilijk praten, ik kan het niet verstaan. Ik wil er niet mee spotten, maar er is dwaasheid over gepredikt. Met alle respect voor de mensen die het anders hebben geleerd. Maar als ze serieus zouden zijn... dan zouden ze weten tot tongen... glossa is. En glossa is taal. En als ze met de heilige geest uitstorten... is bijvoorbeeld in vijftien talen gesproken wordt... dan zijn dat vijftien verstaanbare talen. Tot iedereen, of die uit Nederland... uit, uit Oekoburu kwam of wat dan ook... die zegt, joh, die Petrus die spreekt Oekoburu. Of Nederlands. En hij doet het nog met een Rotterdams accent... Dus dan kennen we de taal, Glossa. En er staat in handelingen 2 ook dialectos. Dus zelfs een Nederlander die daar was... onderscheidde de Rotterdamse dialect en het Amsterdamse dialect. Heel leuk. Het is echt wonderlijk om te beseffen waar het om gaat... ...want we zijn zeker door de evangelische en de pinkste beweging... ...goed in de maling genomen als het gaat over tongen. Wie mij gelooft, gelijk de schrift, zegt broeder en zuster... Als nou niemand snapt dat hij naar de feesten en naar de geboden van God moet leven. En dan toch zeggen, ik heb de heilige geest ontvangen. En ze staan al rammelend deze vreemde woorden uit te braken. Dan moet je eigenlijk de jongen, wat ben ik hier aan het doen? Hier moet ik weg. Wie mij gelooft, zoals de zegt stromen van levend water uit zijn binnenste. Dat zei hij van de geest. En dan nou kwam het ook heftig. Dit zegt hij van de geest. Hé. Hey. Hij zegt hij van de geest, welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet. Omdat Yeshua nog niet verheerlijk was. Nou, dit is bijna onoplosbaar. Was de geest er niet? Ja, natuurlijk was de geest er. Door de geest van God leven we. Door de geest van God is alles. Door het spreken van God, want het komt uit zijn geest. Maar er was een verborgenheid... En die verborgenheid was, wie was nou? Die Messias. Op grond van Torah en profeten moeten we zeggen, hij is het. Als je die ontdekking doet, heb je nog een deel extra van de geest. Want die geest kon nog niet uitgestort worden voordat iemand aanvaardt dat Yeshua Messias is. Ja, zegt hij zelfs hier, over de geest die zij ontvangen zouden, dus het moest nog gebeuren. Hè? Want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijk was. Wat is de verheerlijking van Yeshua? Dat is zijn kruising, zijn dood, zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. Daar is hij door vader verheerlijkt. Want wat ontving Yeshua toen hij in de hemelse heilige der heiligen kwam? Weet u het nog? Hij ving alle macht. Hij ontving de totale geest van God en daarmee alle macht om te heersen. Dat is zijn verheerlijking op grond van zijn rechtvaardig leven. En alles heeft hij volbracht. Tot aan de dood en de opstanding in de doop en in werkelijkheid. Dus lieve mensen, dat is niet zomaar een nieuwe geest. Maar dat is namelijk de openbaring waarvan je ziet staan in Efeze ook. En ineens zeg je, hé, hey, nou gaan de kwartjes vallen. Je moet dus de geest ontvangen. Je moet het ineens zien. En als je het nog niet ziet, dan gaan we met elkaar studeren, gaan we lezen. Zodat Gods geest het duidelijk kan gaan maken. Dus dit is geen andere geest. Je kan ook niet zeggen, de geest was er nog niet, de geest is er altijd geweest. Maar die extra openbaring dat Yeshua Messias is... Want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijk was. Nou, sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Dit is, dit is echt de profeet. Wat staat hier, die geluisterd hadden? Wie je het geen mooi woord? Wat is het grondwoord ook in het, het Hebreeuws? Zwaar. Dus niet alleen maar horen, maar het is luisteren, dat is ook doen. Dus degene die dus de boodschap gehoord hebben en daarna gehandeld hebben... die hebben aangetoond tot ze die geest ontvangen hadden. Dan kun je zeggen, hij heeft ook de geest ontvangen. Dat kon ik in het begin van de prediking zeggen. Iemand die dus de Sabbat en de feesten viert, heeft de geest van God ontvangen. Hij heeft gehoord en hij is het gaan praktiseren. Dus zo, jij viert de Sabbat. Ja, inderdaad, dan dat komt van Yahweh. Maar nou krijg je de openbaring van Messias Yeshua tot hij de Messias is en geen ander. Dan is dat kwartje ook gevallen. Zeg, ja, inderdaad, op grond van het profetisch woord en wat de Torah heeft geleerd, hij is de Messias. En dan kun je zeggen, zo, die hebt de geest ontvangen. Zo worden we met elkaar één lichaam. We zijn allemaal een deel geworden van het lichaam van Yeshua, een geestelijk lichaam. Wij zijn als geestelijk lichaam met elkaar het huis Gods. Jood en heiden samengevoegd in Yeshua, één volk geworden. Nou, de belofte is erfgenamen en mede-erfgenamen. Wat een vreugde om op de achtste dag bij elkaar te zitten. Dit is toch een schitterende prediking. Als je ziet hoe dit aan het Lofuttefeest gekoppeld is. Want hij hebt het over het Lofuttefeest. En in wel bijzonder op de grote dag van het feest. En hij noemt dat de achtste dag is de, grootste dag, de grote dag van het feest. Nou Johannes 4. Ik ga even terug naar het begin. Alleen maar om de uitdrukking van Johannes te laten horen. Johannes die zegt hier. Of Yeshua, die zegt daar. Indien voorwaarde. gij wist van de gave Gods. Is de Heilige Geest, gave Gods? Indien gij wist van de gave Gods. En die gave Gods. wie het is. die tot u zegt: geef mij te drinken. gaat over personen, hè? Indien gij wist van de gave Gods. God heeft hem verwekt in Maria. Hij komt uit de geest van God. Door het spreken is hij verwekt geworden. Indien gij wist van de gave gods. En die gave gods is een persoon. Wie het is. Indien gij wist van de gave gods en wie het is die tot u zegt geef mij te drinken. Gij zoudt van hem gevraagd hebben. Hij zou levend water hebben gegeven. Dat is een gesprek bij de put, met die uh, vrouw uit Samaria. Dat was toch Samaria, hè? Ja. ja, hè? Met Samaritaanse vrouw. Hij zei, als jij wist wie tegen jou gesproken hebt, zegt hij, dan vraag je levend water. Nou, zegt ze, dan wil ik wel... Hè? Daar wil ze wel van drinken, dan hoef ik nooit meer naar die put te lopen. Dus ze snapte het nog niet helemaal. Maar dat geeft niet, wij kennen de woorden van God, want wij hebben Gods geest ontvangen. Indien gij ga de gave gods en wie het is, dat is Yeshua, die tegen jouw dame zegt, geef mij te drinken. Gij zou van hem gevraagd hebben levend water. Dan gaat hij echt niet in die put water halen om dat aan die vrouw uit te gieten. Maar hij gaat ze gave geven van de woorden die hij gaat spreken. Want het woord van God, dat is levend water. Levend water. Zo werkt dat. En dan zegt hij, wie van dat levend water gedronken heeft, dat ik hem zal geven... Hij krijgt geen dorst meer in de eeuwigheid, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden tot een fontein van water, die springt een eeuwig leven. Vanaf de dag dat we het hebben gesnapt, broeder en zuster, hou je toch je mond niet meer. Het zou toch vreemd zijn als je ergens bent en jij zegt niks. Terwijl ze allemaal over Ajax en Feyenoord hebben, over dikke of smalle auto's, brede banden, mooie velgen... Dan zeg je, joh, weet je waar mijn leven zo rijk van is geworden? Ik heb Jezus leren kennen. Ach Willem, gaat toch webbertje met je Jezus. Eh? Enfin, u kent de discussies, maar laat je vol zijn van de geest van God. Opdat je de mensen vertelt dat Yeshua de Messias is. Hij die dood ging, die opstond uit het graf. En daarmee een uitdrukking gaf dat wij zullen opgewekt worden op die dag dat hij gaat terugkomen. Dat we zelfs met hem die duizend jaar in mogen gaan. Met hem mogen heersen die duizend jaar. Hoe dat zal zijn? Mooie gedachten kunnen we erover creëren. Maar het zal heel bijzonder zijn. En na die duizend jaar komt er ook nog eens een keer een dag. Als die duizend jaar, dat Loofhuttefeest... waarin hij heerschappij heeft over alle volkeren... komt er nog een keer een dag. De achtste dag waar het eeuwigheid gaat worden. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, lieve mensen... Uiteindelijk uit zijn binnenste zal een fontein gaan komen. Je gaat getuigenis geven. Johannes 4, vers 23. Nou zegt hij de uren komt. Ik sla even een klein stukje over. En de uren zegt hij is nu op het moment dat hij het zegt. Maar ook voor ons is het nu, heden. Dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. Dit is echt aanbidden. Dit is echt aanbidden. Je kan iedereen eren. Je kan de koning en de keizer en de prins en wie dan ook kan je eren. Je burgemeester kan je eren. Maar eren is wat anders als aanbidden. Aanbidden doe je maar de enige waarachtige God. En denk erom als we Yeshua eren, lieve mensen. Dan buigen we ook voor het woord van Yeshua. Maar daarmee eren we zijn vader. Want hij spreekt namens zijn vader. Aanbidden doe je Abba Yahweh. De enige waarachtige God. Vader zoekt zulke aanbidders. En aanbidden doe je in geest en in waarheid. Je kan niet a denken in je hoofd. En tegen vader B zeggen. Ja vader ik heb u zo lief. Ik vind het heerlijk om in uw wegen te wandelen. Mij kan je bedriegen. maar vader niet. Het moet in geest en in waarheid zijn. Wees ondubbelzinnig. In je spreken met vader en in je handelen overeenkomstig zijn woord. God is geest. En wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. Het laatste stukje, openbaring 21. We halen maar een klein stukje eruit. Ik hoorde een luide stem. Wie heeft dat gehoord? Johannes op het eiland Pasmond. En waar hoort hij dat vandaan, die luide stem? Van de troon. En die laide stem die hij hoort, die zegt: Zie, de tent van God is bij de mensen. Waar is de tent van God? Nooit meer vergeten? De tent van God is bij de mensen. Er zijn mensen die denken dat we naar de hemel gaan om de hemel te vullen. Echt niet waar. Maar de tent, de Soekha van God, is hier, kijk. Het is een voorbeeld. Is dat de echte Soekha? Nee, dat is maar weer een beeld. Maar wij zijn de Soekha van God. Zeven dagen bezuinblazen gaat eraan vooraf... tot we de achtste dag in kunnen gaan. Lekker is dat, hè? Ik wil zulke antwoorden van u eigenlijk allemaal horen. Hou jij nou je mond eens dus dicht... zodat die anderen aan de beurt komen? We moeten allemaal thuis lezen, lezen, lezen. Tot je hier komt... Ik heb wat te delen met je. Ik heb gehoord dat die zeven bezijnen, die moet je echt blazen. Want dan komt de achtste dag. Dan ben je voorbereid. Maar vind je het niet leuk als je deze dingen leest? En je gaat vanuit mijn dak. He? De tent van God, de sukkah, is bij de mensen. Dat is niet in de hemel. Hij zal bij hen wonen. Hé, hey, daar komt hij op de achtste dag. Zij zullen, hé, hey, ook mooi, zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Hier zijn we al helemaal in kluis, hè. Niet alleen Juda is zijn volk. Niet alleen gans Israël is zijn volk. Maar alle die daarin rechtvaardig gehandeld hebben, gezien hebben of uitgezien hebben op Messiach. Ja, Hij gaat bij hen wonen. Amen. Echt waar. Zij zullen zijn volken zijn. Ja. Dit gaat natuurlijk helemaal wereldwijd. Was een Amerikaan vijf. blijft een Amerikaan... maar hij komt dan wel in dat huis van God. Maar Abraham is de vader van vele volken. Ja, van, van vele volken. volken komen, Amen. Mooi, hè? Zij zullen vele volken zijn. God zelf zal bij hen zijn. Kijk, hier is wel een plaatje van dat, uh, die tent van God. Maar het is maar een menselijk idee... Had inderdaad gezegd, hij is net zo breed als lang als hoog. Ja, het is een menselijk idee van hoe dat gaat gebeuren: die stad Jeruzalem. Hoe die naar de aarde gaat komen. Maar hij zegt, God zelf zal bij hen zijn. Maar eigenlijk is hij nu al bij ons, want hij leeft toch ook in ons of niet? Hoe leeft hij bij ons? Door zijn geest. Hé, hey, wat was ook weer zijn geest? Dat wat hij onder woorden heeft gebracht. Zijn woorden wonen in ons. De woorden van Yeshua die wonen in ons. Vader en Yeshua wonen in ons. Niet dat je daar iets dikker van wordt. Nee, ons denken is helemaal beïnvloed door het woord van God. En door het woord van Yeshua. Dat is het woord van leven. Daarom kunnen we ook een ander getuigenis hebben. En waar je vroeger makkelijk tot zonde kwam, dat doe je vandaag niet meer. Want je wil nog niet zo'n klein piekje zonde doen. denk je, ja, waarom zou ik me vrede met God opgeven? Uh, ga weg met de, met de ongerechtigheid. Lieve mensen, God zelf zal bij hen zijn. En Hij, dat is Yahweh... Zal alle tranen van uw ogen wissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw meer, geen geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want die eerste dingen zijn voorbij gegaan. Die eerste dingen is van Adam en Eva, waar we door de zonde aan de dood waren onderworpen. En iedereen ook sterft, of die nou fout geweest is of niet. Een kindje wat net geboren is, kan morgen sterven. Ja, een mens is aan de dood onderworpen. Maar de redding is de opstanding uit de dood. Dat is het eeuwige evangelie. Het eeuwige evangelie is een evangelie van het Koninkrijk van God. Dat betekent de opstanding uit de dood. Het evangelie van Jezus Christus is de opstanding uit de dood. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Openbaring 21 vers 6, nog een keer. Hij, dat is Yahweh, sprak tot mij... Ze zijn geschied. Yahweh sprak, hè? Ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde. Deze alfa en omega heeft te maken met Jawe God, onze hemelse vader. Ik zal de dorstige geven, zegt Jawe. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie geeft ons nou uit de bron van het water des levens? Dat is vader wie heeft ook die levende woorden gesproken? Dat is Yeshua. Vader is de redder en hij redt door Yeshua. Daarom heet hij ook de Hoshua. Yahweh redt. Yeshua is niet Yahweh, maar Yahweh zijn vader redt ons door Yeshua. Hem aanvaarden, zijn woord aanvaarden, dat blijkt ineens dat je dan ook de geest van God hebt. Daarom kunnen we ook met hem sterven, in de doop, opstaan in nieuw leven. Wat verbeeldt dat we dadelijk zullen sterven en opstaan in het leven als Yeshua terugkomt. Dat gaat gepaard met overwinning. Wie overwint zal deze dingen berven. Wonderlijk hè? tot wij nou erfgenamen worden. We waren natuurlijk mede erfgenamen. Maar als we mede overwinnaars gaan worden, dan zullen we ook gewoon beerven. Wie overwint zal deze dingen beërven. Ik zal hem een god zijn. Wie zegt dat? Ik. Yahweh, ja, daar hebben we het over. Ik zal hem een god zijn. Hij zal mij een zoon zijn. Is Yeshua niet de eerste zoon die volkomen overwonnen heeft? Zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. En waar we ons bekeren van onze ongerechtigheid... ga ik een moeilijk woord gebruiken... dat noemen ze verkregen gerechtigheid. Dus waar we nu in gehoorzaamheid zijn gaan wandelen... daar hebben we inderdaad gerechtigheid verkregen, want we zijn tot gehoorzaamheid gekomen. En waar we nou nog tekort komen... stel nou voor dat je tot 80% komt... die 20% die we tekort komen... wat is dat? Toegerekende, Toegerekende gerechtigheid. Heb je niet verdiend? Dat rekent die je toe. Dus hij ziet ons als volkomen rechtvaardig... voor het aangezicht van God. Misschien zijn het even wat rare woorden... denk er maar over na... Hij zegt duidelijk, ik zal hem een God zijn. Ja, we is onze God. Hij zal mij, of zij zal mij, een zoon zijn. Amen? amen. Zegt u, amen? amen? Ja, Inderdaad, gelukkig. Iedereen zegt amen. Broeder en zuster, het is jammer tot uh, ja, zo'n zo uur zo weg. Hè? Er gaan nog zoveel mooie dingen komen. Ik hoop dat je het thuis gaat lezen. Pak openbaringen weer. Lees hoofdstuk 21 en 22. En verbaas je erover. Probeer erover na te denken en je te verheugen. Ik wens u een fijne, een fijne dag verder.